Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Lekker backpacken door Australië. Vergeet het maar. Het land heeft zijn grenzen pot dicht voor toeristen en dat blijft voorlopig zo. Volgens de minister van Transport duurt het nog een jaar of zelfs langer voordat je als Nederlander weer mag rondhupsen in het land van de kangoeroes en didgeridoos. Woon je dichterbij Australië, dan heb je wellicht mazzel, zegt de minister. My hope is, especially with my tourism hat on, that we've seen that we've been able to set up a hij denkt dus aan reisbubbels met landen als Nieuw-Zeeland, zodat het Australische toerisme niet helemaal op zijn gat blijft liggen. De Israëlische politie heeft vanochtend twee Palestijnse mannen doodgeschoten bij de grens tussen Israël en de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens Israël werden de mannen neergeschoten nadat ze het vuur hadden geopend op de grenspolitie. Verdrietig dierennieuws van mijn collega's van het Jeugdjournaal. Ze kwamen erachter dat puppies die doof zijn soms een spuitje krijgen... terwijl dat niet nodig is, zeggen hondentrainers zoals Mandy. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Met de kennis die er nu voorhanden is om honden te trainen... gaat het er bij mij echt niet in. Moet dat wat jou betreft zo snel mogelijk veranderen? Ja, kijk, kijk naar hem. Hij is fantastisch. Als een hond doof is, kan hij sneller schrikken of bijten. Ook trainen kost meer tijd. Fokkers geven dove hondjes minder vaak een spuitje dan vroeger... maar het gebeurt dus nog wel. En wil jij mama zondag verrassen met een mooi moederdagboeket? Dan moet je diep in de buidel tasten. Want tulpen en veel andere bloemen zijn dit jaar schaarser en duurder. Komt door corona en door de natte winter. Deze bloemist zegt dat je toch zeker 30 euro moet betalen voor een mooi bosje. Ja, nou weet je, ik zeg altijd beter duur is niet te koop. Je wilt toch mooie bloemen hebben. Mensen mopperen wel eens, god wat zijn ze duur. Als ik na een week hoor, god meneer, ze staan nog steeds... Dan valt de prijs wel weer mee. Ondanks de hoge prijzen is er veel vraag naar bloemen. Zeker nu dus met moederdag voor de deur. Heb ik het weer nog voor je. Op de meeste plekken is het droog en zonnig. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit weekend meer kans op regen en het wordt ook warmer. Zondag kan het zelfs 24 graden worden. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de afsluitdijk de A7 richting Horen tussen breesland en Danoever een half uur vertraging.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 You seem crazy what I'm about to say Daar zijn we weer. Met, uh, morgen is het weekend. Uh, achter de techniek zit uh, Pim Groof in. in my... Goedemiddag. Hoi, Pim. Hey, Pim. <laughs> en we hebben Dirk Visser hier zitten uh, als uh, gast. Ja. Derek, ja. wie ben jij? Wie ben ik? En wat ja. doe je? En... Wie ben ik? Wat doe ik? Uh, wie ben ik? Nou, ik ben Dirk Visser. Ik woon samen met mijn uh, vrouw Marit, een zwemmer. Een echte Zandvoortse. En uh, ik heb geen kinderen. En uh, ja, in het dagelijks leven werk ik uh, bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Ik ben daar, uh, heb daar twee functies, zoals wij dat noemen. Ik heb een koude functie en een warme functie. In de koude functie uh, ben ik financieel adviseur... Uh, van de regionale ambulantievoorziening Kennemerland. En werk ik eigenlijk bij de financiën mm -hmm. van de VRK. En in de warme functie wow. ben ik uh, uh, logistiek medewerker uh, bij de brandweer Kennemerland. En bij logistiek medewerker moet je denken aan uh, alle ondersteunende diensten die wij leveren op het gebied voor het proces van de repressie. Repressie is dus branden, blussen, ja, ja. et cetera, et cetera. Dat doen we dan van klein tot groot, noemen wij dat altijd. En bij klein bedoelen we, we zorgen voor koffie en thee op uh, de plaats van het incident, plaats van de brand. Maar we zorgen ook voor schone bluskleding. We zorgen voor nieuwe ademluchtcilinders. We zorgen voor groot watertransport en dan moet je denken aan hele grote pompen ja. die 4000 liter per minuut kunnen pompen. Dat regelen wij allemaal en dat doen we met een ploeg van 40 man en daar hebben we ook een hard voor. Dat betekent dat we één keer in de vier dagen uh, heb je piket en uh, als de pieper gaat dan moet je dus opkomen dan gaan we naar de brandweerkazerne. Bij ons is dat Haarlem-Zeilweg, uh, uh -huh. Haarlem Centrum, Haarlem West en van daaruit rukken wij uit dat is wat we doen. Thuiswerken is er niet meer bij. Sorry? Thuiswerken is er niet meer bij. Thuiswerken is op dit ogenblik uh, ja, gewoon wel een ding. Uh, Toch wel, zeker ja. voor, de, voor de koude functie. We dan bijna alleen maar thuiswerken. Ja. Uh, kom één, twee keer op, uh, op het werk. En uh, ja, warm, op het moment dat de pieper gaat, dan, uh, dan gaan we die kant op. Ja. Moet jij zelf ook uitrukken dan? Ja, of? ja. ik okay. ben uh, vorige week nog uitgerukt met een waterwagen. We hebben we dan een waterwagen? Ze hebben er twee op Harlem west staan. <coughs> er zijn 17.000 liter water zit daarin. En toen moesten we naar een brand in Nieuw-Vennep. Ja, want okay. ik heb gehoord dat je niet meer... Uh, je moet je eigen water meenemen of zo, toch? Ja, nou, dat komt het. Dat is niet helemaal waar. Ja. Uh, er is een uh, al jarenlange discussie... met uh, het provinciaal waterleidingbedrijf... Ja. over de brandkranen. En wat is er aan de hand? In feite... Uh, SPWN moet steeds betere kwaliteit water leveren. Prots. Daardoor wordt de ja. diameter van de leidingen... versmald, verkleind... Oh. Dat betekent minder water en dat is nou net iets wat de brandweer niet wil. Nee. We willen alleen maar meer water, niet minder. Oh, is dat het? En dat is de reden waarom ah, wij ah. de brandkranen dan niet meer kunnen gebruiken. Er komt gewoon te weinig water uit. Ja. En dat is de reden wat, waarom de VRK nu uh, acht nieuwe waterwagens heeft gekocht. En waar het water in zit, ja. Waar 17.000 liter water per <laughs> waterwagen in zit. Zo, maar ja. dat dus is veel, want dat zijn die auto's behoorlijk zwaar ook ja, om mee te ja, rijden. Ja, dan moet je denken rond de 30.000 kilo, 30 ton wegen die met water erin. Ja. Maar het is toch hartstikke zonde om daar schoon drinkwater voor te gebruiken? Ja, maar aan de ene kant wel. Aan, uh, aan, de, aan de andere kant, uh, als je water uit de sloot haalt en je blust daar een huis mee, dat wil je niet. Nee, waarom niet? Ja, nou, dat gaat enorm stinken. En, uh, oh, okay. lijkt, sowieso stinkt en ja. ja. Maar dan. Maar ja. dan krijg je dat er ook nog eens bij. Okay. Dus dat wil je niet. Nee. Dus vandaar dat wij uh, gewoon netjes uh, schoon drinkwater tappen uit een brandkraan en, ja. en dat dus gebruiken voor ja. de blussing. Ja. En ik heb ze wel eens, in, in, het was in Turkije, was daar een hele grote brand in de bergen. En dan komen ze met van die vliegtuigen, met ja. van die dingen eroverheen. Dat is vaak omdat ze er dan ook niet bij kunnen komen. Ja. Maar hier kunnen wij natuurlijk redelijk goed uh, door, ja, zeg maar, door de bebouwing heen uh, ja. op de plaats van het incident komen. Vaak zijn je moet je wel even uitkijken met geparkeerde auto's en zo. Ja. En bij natuurbranden, duimbranden, et cetera, wordt het al wat lastiger. Ja. Maar daar hebben we afspraken mee met uh, de boswachters, okay. dus, uh, zodat we wel het gebied in kunnen en daar kunnen ja. komen waar we moeten zijn. En het 1 april verhaal van uh, Roze Brandwater. Leuk hè was die? Ja, ja, was ja, april, ja, ja, ja. ja. dat was echt 1 april. Dat was echt 1 april. dat was Roze, roze wa uh, brandweerwater. Ja, Roze waterwater. Hij <laughs> ja, had het zo mooi gedaan hè? Ja, dat vond ja. ja. ik wel. Hij is een fotograaf uh, die is daar heel goed in uh, in dit soort uh, oh. conversaties, zeg maar, om dit, dit soort aanpassingen te doen. Wat volgens mij is niet opgepakt is een 1 april grap, volgens mij. Is dat ja, ja, wel ja, ja, een beetje ja, wel? Ja, ja. Eh, want zelfs een mevrouw die, uh, die kwam met een uh, artikeltje, had ze uitgeknipt en... Uh, ja, meneer, klopt dit nou eigenlijk? Kom langs, <laughs> weet je wel. Ja, ja, ja. Dat ja, was ja, wel ja. leuk. Hè? Nee, mevrouw, ja. Ja, is echt 1 model ja. ja, wel leuk. Ja. Wat is het meest spectaculaire brand die je hebt meegemaakt? Uh, een duinbrand in Heemskerk. Uh, ja, drie geleden, denk ik. Twee, drie geleden alweer. Uh, dat dreigde echt heel goed uit de hand te lopen. Maar omdat we zo snel en adequaat uh, reageerden, uh, ja, ging het eigenlijk uh, het goed, uh, goed onder, de, onder de controle. En konden we het netjes, uh, netjes uitmaken, afronden, et cetera. Weet jij hoe dat komt? Dat was in, in Australië is toen die hele grote brand geweest. Als er brand is geweest in een natuurgebied, is er heel snel weer nieuw leven. Hoe komt dat? Dat heb ik geen idee van. Maar ik ben geen bioloog, maar het heeft iets te maken met een humuslaag die afbrandt of zo. Dan wil ik me eigenlijk niet wagen aan die uitspraken ah, okay. Ik heb, ik heb, echt oh, ik heb begrepen dat de, de grond is een heel vruchtbaar, wat je zegt, die hummerslaag. Ja. Dus het is heel vruchtbaar wat er allemaal uitkomt. Ja. Okay. Maar ik vond dat heel frappant. Dat zag je toen in, uh, in Australië was het natuurlijk extreme. Ja. Zoals alles extreem is in dat soort landen. Maar de, de, de, dat is heel snel weer. In uh, ja. Ja. Australië is het ook een beetje apart, ja. want soms hebben ze branden nodig. Dus zijn ja. nou vanaf die vruchten, die zijn zo keihard. Die moet een brandje hebben voordat ze uit kunnen komen of zo. Ja. Dus ja. de oh, natuur die reageert er al op, ja. ja. Ja, precies. Ja. Okay. Muziek. Ja. Uh, nou, we gaan het straks over je muziekkeuze hebben. We beginnen met Alan Parsons, Old and Wise. MUZIEK <tied> I'll We hadden het net over, over uh, Kermeland. Flexibel, hè? Ja. Hoe, hoe groot die is en al dat soort dingen meer. Ja. Wat voor gebied jullie bestrijken? Ja, dat is best groot, inderdaad. Het uh, begint in Uitgeest en het gaat zo naar beneden. Dus uh, Heemskerk, Beverwijk, IJmuiden, Velsen. Nou ja, dan krijg je hier Haarlem, uh, Zandvoort, Bloemendaal. En dan Bennebroek ook. En dan de hele Haarlemmermeer. <coughs> dus dat is ook hoofddorp. Maar ook Schiphol. ja. Dus het is best een groot ge gebied. Qua risiconiveau uh, is de Veiligheidsregio... ...Kamerland liggen wij op het tweede niveau. Rotterdam-Rijnmond ja. heeft uh, het hoogste risiconiveau. Daarna komen wij. Ja, met Rotterdam-Rijnmond zijn best wel wat, wat ongelukken gebeurd. Ja. Zich valt het hier met Schiphol en Tata Steel best mee? Ja, en... ik heb Tata Steel hebben nog wat, wat industriebrandjes... ...maar dat kunnen ze meestal zelf al aan. Ja. Tata Steel heeft een bedrijfsbrand weer. En uh, Schiphol, ja, die heeft ook een... Een brandweer die valt onder onze regio. Uh, maar wel eigenlijk ook een soort van bedrijfsbrandweer is. Er staan ook crash-tenders die vliegtuigbranden kunnen, kunnen bestrijden en dat soort zaken. Ja. Heftig hoor. Je vertelde ook dat, je, dat jullie betrokken zijn bij het vaccineren en de ja. GGD. Nou, niet bij het vaccineren als zodanig. Maar wij uh, helpen wel mede het logistieke proces, uh, zeg maar... Uh, begeleiden het logistieke proces. En dan moet je denken, vanochtend toevallig met een collega... Uh, zijn we alle test- en vaccinatiestraten afgeweest. Uh, dan starten we in uh, Schiphol op de XL-teststraat. Uh -huh. Daar halen we spullen op en dan gaan we uh, naar de teststraat. In dit geval zijn we begonnen in Uitgeest. Daarna Beverwijk, uh, IJmuiden heeft ook een teststraat. Vervolgens de teststraat naast de ijsbaan in uh, Haarlem. Haarlem ja. Om uiteindelijk weer op de kazerne te eindigen. En dan moet je denken wat we daar brengen zijn uh, mondmaskers, handschoenen, uh, alles wat ze daar nodig hebben. Ja. Dat wordt centraal afgeleverd op de XL-teststraat op Schiphol. En vandaar, vandaan wordt het, wordt het, het vervoerd idee. en verdeeld naar ja. uh, de andere teststraten. Ja. Ah, okay. En de brandweer is heel lang, uh, collega's uh, van ons, uh, betrokken geweest bij, uh, zeker in het begin, in de beginperiode, met het logistiek opzetten van teststraten. En het begeleiden van het vervoer. Dus, uh, de mensen die met de auto komen. Uh, Oké, okay, je moet hier even stoppen, je moet daar uitstappen. en uh, rijbewijs neerleggen en uh, ja, meenemen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat hele proces hebben we gedaan. Dat doen we eigenlijk nog steeds. Dat zijn over het merendeel vrijwillige brandweermensen. En dat is het proces wat gebeurt overdag. En uh, ja, dat, daar hebben we nog eigenlijk nog steeds bemoeienis mee. Ja, ja leuk. Ja, dat, dat, dat, uh, het loopt op het moment best wel redelijk, heb ik het idee. Het begint steeds beter te lopen. En ziekenhuizen gaan nu mee vaccineren. Ja. Dat ja, als je naar de vaccinatiecijfers kijkt, dan zie je dat daar wel een stijgende lijn in zit. Ja. Dus uh, ik ben, uh, ja, het gaat wel goed, heb ik het idee. Ja. Ik heb mezelf eenmaal nu geprikt en uh, over twee weken mag ik weer. Dus, uh, ik, heb er ja. weinig, ik heb er geen last van gehad. Dus. Nee. En wij zijn ook geprikt, alleen uh, we moeten tot 3 juli wachten. We, vond, we vonden het best wel mooi. Ja, dan komt door de AstraZeneca. dat duurt ja. 10 tot 12 weken. Dus ja. Ja, ja. Ja. ja, dat duurt langer, ja. inderdaad. Ja. ja, maar het is even goed hoor. Dus, uh. Jawel. Ja. Ik voel me ook, uh, ik, ik moet heel zeggen, ik was heel erg blij hoor dat ik gevaccineerd werd. Ja, mooi. Ja, het dus geeft toch wat rust, ja, <laughs> klopt. Ja. Het geeft toch een soort van bevrijding, hè? Ja. Niet dat je nu, nou, ik, ik heb ja. nog steeds mijn mondkapje op en ik was nog steeds mijn ja. handen en zo. Ja. Maar, je voelt je toch wat, wat, wat vrijer, wat, heb ik het Ja, gevoel. wat veiliger. Ja, ja wat veiliger, ja. Ja. Dat. ja. dat is het. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Ja. De brandweer zal ook al behoorlijk ingepakt zijn, hè? Wat je, hè ja, kijk, uh, wat wij ook doen is uh, uh, afheisingen, zo noemen we dat. Dat betekent dat we uh, mensen die uh, uh, coronabesmettingen hebben... Ja, en dus ja. niet meer standig uh, het nou, huis kunnen verlaten... die halen we dan met een ladderwagen... Uh, ja uit de woning, meestal de slaapkamer dus meestal hoog ja. of er komt een uh, tankautospuit met zes man uh, komt erbij voor tilassistentie zo noemen we dat ja. dan ja, ja. en uh, die gaan dan de ambulancepersoneel helpen om uh, de patiënt uh, naar buiten te krijgen ja. en daarna komen wij in beeld met logistiek want dan gaan wij dan weer schone pakken brengen schone bluspakken okay, en ja. schone ademlucht voor zover dat noodzakelijk is dus dat is best wel een heel proces en ja, uh, ja dat, dat, dat hakt erin Absoluut. Maar je hebt ja. ook een kaartje kunnen van de trap af. Zo ja, schuin, niet je die gaan met drie van die wieltjes naast elkaar. Ja. Nou, om dat van zes hoog of zeven hoog naar beneden te doen. Of Waar? vanaf boven in bouwers naar beneden. Dan is zo'n zo zo ja. hoogwerker is een stuk comfortabel. Ja, ja, ja. ja. Een buurvrouw ja. van me, die had haar heup gebroken. Die werd dus ook op die manier er, uh, uit ja? uh, flat gehaald. En die vroeg aan de brandweer van, ah, kun je even stoppen? Mag ik even kijken? Even <laughs> kijken. Ja, het is wel een belevenis hoor, want ja. door de wind gaat het ding natuurlijk wel een beetje heen en weer. Dus ja. Het is wel even een dingetje. Ja, ik, ja. ik zei ook tegen dat van, uh, nou, mij niet gezien. Ik en gebeurt het, het vaak dan of niet? Nou, ik denk dat we gemiddeld zo'n beetje twee afhuizingen per dag hebben. één aan twee. Ja, ja. Ja. Dus het is best wel veel, misschien nog wel meer. Je moet wel wat doen aan het woord. Sorry? Je moet er wel wat doen aan de toer. Ja, afhuizingen. Dat afwijzingen. is afwijzingen. Echt, echt een, echt een ja. brandweerterm, Pim. Daar kan ik niks aan veranderen. Dat, dat is nog helemaal zo. Evacuatie. Nee, dat, dat doen wij niet. Nee. Alleen als nodig is bij een hele grote brand. Ja, ja. ja, ja. Dan gaan we een pand leeghalen. Nee, ik ben gedaan. afgeheist. Afgehezen, hè? Afgehuizen. Afgehuizen. Nee, ja, dat kan. Dat kan, ja. Ik heb het nog niet meegemaakt, dus dat scheelt. Ja. Nee, dat wil je ook niet meemaken, denk ik. Nee? Nee. Lijkt me niks. Maar hebben jullie heel veel beperkingen tijdens de corona? Nee? Uh, zekere zin wel. We hebben een vierploegersysteem, A tot en met D. Dat betekent dat je één dag heb je piket of heb je dienst. En loop je in 24 uur dienst. Dan heb ik het over beroepsbrandweermensen. Uh -huh. Dat betekent dat je daarna drie dagen vrij bent. En dan weer een dag piket hebt, ook weer 24 uur. En het is nu zo dat die ploegen die liepen vroeger door elkaar heen, die worden nu strikt gescheiden van elkaar. Zodat ja, ja. hebben we een coronabesmetting, dan kan, dan kan die coronabesmetting niet zorgen dat een andere ploeg ook besmet wordt. Ja. Ah, ja. Dus het wordt wel degelijk gescheiden. En, en voordat het, zeg maar de gaande ploeg, dus de ploeg die naar huis gaat, echt naar huis gaat, moet alles schoongemaakt worden. Zodat de komende ploeg, de opkomende ploeg, gewoon echt in een volledig gereinigde omgeving zit hey, want ze hebben wel allemaal dezelfde slaapkamers, weliswaar uh, één per persoon, maar ja betekent wel dat als uh, jantje er is geweest en dan moet jantje het schoonmaken voor de pietje komt. Ja. Zo is het wel, dus dat er zitten nog wel wat beperkingen aan en niet alleen de slaapkamers, maar ook de voertuigen, uh, het keuken, het keukenspul, de, de stoelen, uh, ja. alles, de zitkamer. En je hebt altijd met dezelfde vier mensen heb je dienst. Uh, nee, het is vier ploegen. En uh, bij ons op Haarlem-West hebben wij er dan uh, niet zes. ja. En die zes die, uh, die hebben uh, dan piket. En okay. dat zijn eigenlijk, met, aangevuld met nog twee anderen. Want er gaan natuurlijk ook mensen met vakantie. Ja, ja. Uh, dat zijn eigenlijk de zes die daar uh, altijd zitten. Ze is een vaste ja. ploeg. Oh, okay. En de volgende dag zitten er zes anderen. En de ah. dag daarna weer zes. Maar die, dat, blijft wel, dat blijft wel dezelfde bubbel. Ja, dat, dat, en dat wordt ook strikt van elkaar gescheiden, die, zes ja, bubbel, die ja, ja. vier bubbels, zeg maar. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. En is er veel uitval? Dat, wat ik heb gehoord valt het ruizen mee, maar dat oh. komt mede door dit soort maatregelen. Ja, natuurlijk. Ja. En wij worden als het goed is in juni gevaccineerd. Oh, wat bellig. Dus dat, uh, ja, dat gaat... Dat gaat en wij zijn de laatste groep van zorgverleners die dan... Uh, voor een prikkennaam, een vaccinatienaanmerking. Ja, het vermaakt me wel dat de uh, brandweer niet ingeënt is. Hè? Dat is toch een, uh, een maar... belangrijk vak. Ja, nou, maar hoe, met hoeveel coronapatiënten komt de brandweer in aanmerking? Ah ja, kijk, wat nee, ik net nee. vertelde. Als je ja. die afwijzingen ja, gaat doen... Die, uh, ja. op enig moment moet je zo'n patiënt dan wel met z'n allen oppakken. Ja. En dan hebben ze nu wel een bluspak aan. helm op, een uh, glaasmasker en ook ademlucht. Dus in feite zijn ze goed afgesloten. Maar ja. Ja, er, er zijn toch altijd momentjes dat je verschrikkelijk goed moet opletten: maar wat pak ik vast? Ja. En wat pak ik jou juist niet vast? Ja. Dat is even een dingetje. Ja, ja maar ja, weet je je, je, je moest die mensen in de verpleeghuizen natuurlijk ook gaan uh, vaccineren. Dat was wel de kwetsbaarste groep. Ja. Dus jij staat ja. echt met het zorgpersoneel wat op de COVID-afdelingen werkt, het ja, personeel je je wel, wat in ja. de verpleeghuizen werkt. En de bewoners van verpleeghuizen ja. en dergelijke. Ja. Die ja. waren echt heel belangrijk om te enten. Ja. ja, en ik denk ook, vergeet ook niet politieagenten, politiemensen. Die zijn, komen ja. natuurlijk direct in contact met. Uh, en die hebben geen beschermende nee. kleding. Oh, nee. en die zijn wel ingrent al. Nee, volgens nee, mij nee, ook, ook nog niet. niet. Nee. Nee. nee. Dacht het niet? Ook apart, ja. Ze lopen eigenlijk nog een veel groter risico. Ja, zeker. Ja. Ook raar. Ja. Goed, weer ja, uh... wat muziek van jouw uh, lijstje: uh, Sanne Hans, ofwel Miss Montreal. Ja. Miss Montreal is de volgens mij. Hè? Zij is de zangeres daarvan. Ja, Zon Hans. Ja. Ja, ja. Ja, geweldig, met geweldig. Uh, nou, Door de Wind. Ja. Door de Wind genomen. Ik zie je voor me. Met mijn ogen dicht. Kan je voelen. Met mijn hart op slot. Ik hoor je praten. Maar je bent er niet. Nee.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 de brandweer. We hadden het net over de vrijwilligers en de beroeps. Ja. En dan zei je net iets heel opvallends. Hoeveel uh, beroeps er zijn in tegenstelling tot vrijwilligers? Ja. Nou, dat is inderdaad zo. We hebben 180 beroepsbrandweermensen bij uh, de brandweer kennen En 450, circa 450 vrijwilligers. Dus dat is uh, best wel een verhouding. Dat uh, is eigenlijk 2,5 keer zoveel vrijwilligers als beroeps. Ja. Dat is best wel veel, ja. Het lijkt me ook, wat ik net zei, heel moeilijk om aan te sturen. Hoe, hoe, hoe ja, leid je die mensen op? En... Uh, mensen worden in principe uh, opgeleid uh, tot manschap. Zo noemen we dat bij de brandweer. En dan moet je denken aan een, uh, een opleiding van twee jaar. In de avondsituatie. We hebben straks nog een... Uh, doen we het tegenwoordig kunnen, kunnen we het iets anders doen. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar... Uh, in die twee jaar wordt ze geleerd van, oké, okay, hoe herken je een brand? Wat, wat, wat is het proces, wat je er omheen, hoe doe je dat met z'n allen, met z'n zessen? We rukken nu nog even met z'n zessen uit. Uh -huh. Ik kan straks dat nog wel even wat over vertellen. Uh, dan is er altijd een bevelvoerder op zo'n tankautospuit, waar ze met z'n zessen in zitten. En er is altijd een chauffeur. En de chauffeur uh, is tevens pombediener, Dus die zorgt voor zeg maar, de waterwinning en ook de, water, de bluswatervoorziening. Een spuit heeft 2000 liter water bij zich, standaard. Uh -huh. uh, dus je kan, daar kan je vrij veel mee doen in het begin. Uh, die bevelvoerder die bekijkt de situatie. En nummer 1, 2, 3 en 4, die hebben allemaal een eigen taak. Nummer 1 en 2 noemen wij de aanvalsploeg. Dus die gaat uh, wellicht met een hoge drugslam of lage druk... Gaat die, uh, de brand bestrijden. Nummer 3 en 4 zorgen uh, voor de waterwinning op de brandkraan... Nog even een mooie over. En de bevelvoerder die gaat eigenlijk het hele, het, het hele incident bekijken. Ja, ja. Uh, ziet hij dat het uh, naar middelbrand uh, toe gaat, dus de brand breidt zich uit, dan gaat hij vragen om een tweede spuiten. mogelijk een redvoertuig, dat noemen we bijna een ladder, zeg maar een ja, ja. ladder, uh, zodat je de brand van uh, meerdere kanten kan bestrijden, ook met, met meerdere ploegen. En 1 en 2 is een aanvalsploeg, dus die, die hebben echt de taak om dan zeg maar, ook te gaan zoeken naar slachtoffers als die er zouden zijn. Dus die gaan echt een binnenaanval in het huis doen. Nou, die, daar is een hele opleiding op gebaseerd over het verhaal wat ik nu vertel. En dat uh, doen wij uh, eigenlijk intern. Wij hebben een afdeling vakbekwaam. Die splitst zich op in twee uh, subafdelingen, vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. Vakbekwaam worden zorgt voor de opleiding uh, tot manschap, mm -hmm. tot brand, brandwacht, zeg maar. Ja. En vakbekwaam blijven zorgt ervoor dat die mensen ook geoefend blijven. blijven. Ja, ja, hey, ja. Want je je kan je natuurlijk voorstellen als je uh, op een post zit waar niet zo'n brandweerpost, waar niet zoveel gebeurt. Dat je dan natuurlijk je ervaring, en je, maar ja. ook je praktijk ja. snel ja. kwijt kan raken. Ja. Dus het is belangrijk dat die mensen ook goed getraind zijn ja, en, en, en blijven. blijven. En dat, doen, dat doet onze afdeling vakbepaal. En dat doen de vrijwilligers ook. Die doen precies hetzelfde. Of zijn dat echt de beroeps? Nee, daar is, daar, de, qua opleiding zit daar geen onderscheid meer tussen. Dat was vroeger wel zo. Maar tegenwoordig worden al die mensen... gewoon op dezelfde manier opgeleid. Of je nou vrijwillig of beroep Het Dat is zwaar voor een vrijwilliger. Dat is zeker zwaar. En daarom zijn we begonnen met een uh, dagopleiding. En die dagopleiding uh, zijn we vorig jaar mee gestart. Die duurde drie dagen... In de week. Dus dat was even op mijn maandag, woensdag, vrijdag. En dat was best pittig. Het moet ook allemaal ja. maar passen bij je werk. Ja, je moet ook vragen, nog naar je werk toe. Het zijn vrijwilligers die, ja. Ja, die toch een baas en een baan hebben. En dus ook een inkomen. Dus ja. Zo'n zo werkgever moet ook maar mee willen ja. in zo'n pakket. Die, ja. Je moet het maar doen. Ik ben zelf uh, heb ik een aantal nou, weken als uh, chauffeur-pompbediener... meegeholpen met die opleiding die dagopleiding En uh, ja, dan kan je zien dat het uh, uh, heel snel gaat. For, uh, ja, mensen ja. zich heel snel, snel processen eigen maken. Hè, daar, daarnaast zit ook nog een... Uh, wij maken gebruik van electronic learning. Dus een elektronische leeromgeving. Ja, ja. Dus er zit ook nog een enorm stuk theorie aan vast. En steeds maar weer moeten ze die modules afsluiten met toetsen. Oh, ja, ja, dus okay, het is niet ja. niks. Uh, oh, er nee. wordt wel wat van je gevraagd. En dat naast je, naast je fulltime andere ja, ja, ja. Maar hoe komt het dan dat er zo weinig uh, beroeps zijn? Nou, er zijn wel genoeg beroeps. Er zijn weinig vrijwilligers. Ik denk dat je dat bedoelt. Nee, er zijn maar 180 beroeps. Dan ja, zijn ja, 540. Nee, ja, goed. Als je, als, je, als je net met die 450 vrijwilligers uh, af kan... Nou, dan, dan ja. is dat op zichzelf. Samen met die 180 beroeps ben je er, er in feite... Je moet je even realiseren dat wij. Uh, we hebben iets van 18 brandweerkazernes in deze regio. En daarvan hebben wij in onze veiligheidsregio vijf, vijf beroepsposten. Dat zijn vijf 24-uursposten. Ja, okay. dat zijn 24 ja. uur per dag, zeven dagen in de week bemenst. Daarnaast hebben we drie combiposten. Daar is Zandvoort er één van. En die mensen die, die zijn er van s ochtends half acht tot s avonds vijf uur. Van maandag tot en met vrijdag. Oh, okay. Dus Zandvoort ja. is altijd daar zitten Op kantoor zitten daar mensen. Dat die, die zijn zogenaamde combi-medewerkers. Die hebben naast hun brandweertaak ook nog een kantoorfunctie. Okay. En om vijf uur uh, houdt de, de dienst voor hun op. En dan gaan we ervan uit dat er genoeg vrijwilligers op Zandvoort zijn. Ja, ja. En dat ja. weten we wel. Die zijn er. Om dan ook daadwerkelijk uit te kunnen rukken. Dus die nemen het dan van die beroeps over. Ja. Tot de volgende ochtend, half acht. En in het weekend. Doen oh, de nee, vrijwilligers ja. het ook. Ja. Nou, dat ook? Ik vind het als vrijwilliger best een behoorlijke opgave. Nou ja, kijk, die, die, die, die, die, uh, die avondopleiding duurde twee jaar. En dat duurt dan wel heel erg lang. Ja. Twee jaar lang, ja, En als je dat nu om kan zetten in een dagopleiding van drie ja. dagen in de week, dan ja. duurt het vier maanden. Nou, we hebben wel gezien ja. dat deze eerste dagopleiding, uh, dat was wel erg veel. Dus in die drie dagen in de week is nu teruggebracht naar twee dagen in de week. En dan ben je, maar een, dan ben je een half jaar bezig en dan ben je, dan ben je brandwacht. Ja. Ja, Daar mag je oké. dus mee uitdrukken. Ja, ja, eerder, maar zijn uh, werkgevers eigenlijk ook verplicht om hun uh, personeel vrij te geven? Nee, nee dat zijn of ze niet. Nee, nee maar stel de paal Oliesvrager vorige week nog: die is, die is ook bij de KNRM. Die hebben ja. ook heel veel ja. vrijwilligers. Ja. En zeggen, de meest vrijwilligers waren uh, ambtenaren. Ja, en dat was klopt. op zich geen probleem. Nee. Alleen toen gingen alle ambtenaren vanuit Zandvoort richting Haarlem. Allem, en dus dat is het probleem. Dat klopt. Dat hebben wij dus gelukkig ondervangen met die combipost hier. Ja, ja. En Beverwijk is ook een combipost. En Heemstede heeft dat ook. Dus ja, daar ben je gewoon uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ja, ja. Voorzien ja. van adequate brandweerzorg. Ja. Ja. Met ah, ik vind het heel leuk. Ja, dat is het ook maar wel. Maar jullie zullen ook wel wat tijd hebben dat je moet reageren. Binnen een half uur moet je er staan of zo. Nee, nee, dat, last, dat, dat, kijk, zo'n waterwagen, die, die hebben we dan nu nog. Uh, dat gaat straks even wat anders. Maar het proces van de nieuwe waterwagens is even wat anders ingeregeld. Maar ja, er is wel de bedoeling dat wij met uh, minimaal, maximaal tien minuten uh, de weg op zijn. Zo, tien minuten. Ja. Ja. Zo, ja, en dat vinden, wij, dat vinden de meesten al erg. Nou ja, wat lang, zeg maar. Ja, oké, okay, ja. Het zou eigenlijk ja, nog wel wat sneller. Het zou behoorlijk kunnen. lang zijn. Ja. ja, maar daarom hebben we ook acht wa nieuwe waterwagens uh, zijn er aangekocht voor deze regio. Dus je kan altijd uh, denken: van oké, okay, als die waterwagen niet zo snel is, dan neem ik een ander. Waarvan je weet door ervaring dat die wel een bepaalde snelheid heeft met uitrukken. Maar nou, wat ik me afvraag, je zei net: van we nemen geen water uit de sloot, want dat gaat stinken. Maar uh, stilstaand. Uh, helder drinkwater gaat ook stinken. Daarom wordt het ook regelmatig ververst. Oké. Okay. Ja. En dat water in de sloot is meestal ook vervuild. Hè, met zand of met steentjes. Of, ja. uh -huh. of soortige vervuiling. Ja, en dat schilder. is niet goed voor onze bluspomp. Dus ja. dan hebben we liever schoon drinkwater. Want je hebt tegenwoordig natuurlijk ook hele andere branden. Zoals elektrische auto's en dergelijke. Ja, nou, dat is een uh, aparte tak van sport. <coughs> dat is, uh, daar, daar zijn we steeds meer en meer op, uh, op toegericht, zeg maar. Maar uh, het blijft nog wel even bijzonder en je merkt wel dat mensen steeds, eh, brandweer mensen daar steeds meer ervaring in krijgen. Ja. Uh, wat, wat nu gebeurt is als zo'n auto wordt geblust, dan ben je eigenlijk nog niet klaar. Nee. Dan komt er een hele grote container, een soort van zwembad. En, dan wordt die en daar wordt hij ingezet en dan wordt hij helemaal onder water gezet. Dus dan, oh. En 24 ja. uur lang. Om maar zoveel mogelijk af te koelen en hem terug te drukken in temperatuur, ja. oh. zodat hij niet weer kan herombranden. Ja. En komen jullie ook nog langs voor de kat in de boom? Uh, ja, dierennood. Dat doen we nog steeds. Dierennood heet ja, ja. dat. Zelf, zelf doe ik uh, sinds uh, vorig jaar maart, vlak voor de corona, ben ik begonnen met uh, bij, als ambassadeur brandveilig leven. Ja. Dus ik kom hier in Zandvoort bij uh, ouderen thuis om te kijken van, uh, hoe, is de, hoe is de veiligheid de is met betrekking tot brand. Uh, vluchtwegen, uh, blokkeren van uh, de gas, het gastel hoe ziet het eruit, hoe is het met de, met de gaslang? Ja. Uh, nou Dat, dat kan controleren we allemaal, allemaal. En we doen een CO-meting. Dus we kijken even, is er koolmonoxide oh, ja. aanwezig? We kijken even bij de CV-ketel en uh, we hangen brandmelders op. We houden ook melders op voor ze. Ah, goed. Ja, ja, dat is een heel, heel, heel uh, ja, zeg maar... Procedure, proces van de voorkant om preventief branden te voorkomen, preventief, zodat mensen sneller ja, van, gealarmeerd worden. Ja. Ja. Want hoe sneller, hoe beter, natuurlijk. Ja, ja. dat doen we ook. Ah, dat, goed. Ja, dat is leuk. En ook auto-ongelukken doen jullie natuurlijk en zo? Auto-ongelukken? Ja, ja. Nou, kijk, alles komt voorbij. Ja. Ja, maar als ja, is als dat het allemaal, lastig wordt, dan bellen ze de brandweer. Wat ik eigenlijk afvraag is, dat allemaal een taak voor de brandweer? Dat is natuurlijk ook weer vage. Ja, de vraag is wie moet het dan doen, hè? Ja, ja dat is ook weer waar. Je ja. hebt wel het materiaal ja. nodig. We hebben, je hebt het materiaal nodig, ja. inderdaad. En dat hebben we. Ja. Ja. Dat hebben we goed. We ja. zijn de enigen die het hebben. De politie heeft het niet. Ja, maar laatst hoorde ik ook van iemand. was een uh, man en vrouw wat ouder. Er was een uh, man die was gevallen, maar die vrouw die kon er niet meer helpen. Ja, wie moet ze dan in Gosnaam bellen? De politie komt niet. Nee. Brandweer, brandweer bellen. Ook niet, denk ik. Jawel. Jawel. Komt ie? Ja, ja, ja, ja. Ik heb heel vaak uh, brandweer gebeld als mensen uh, uh, gevallen waren en ik kreeg ze niet overeind. Oh, oké. Okay. Komt de brandweer. We zijn een hulpverlening voor mens en dier, dus ja. dan komen ja, we net zoals, net zoals iemand die, wat ik net vertelde, die uit een huis, huis, ja. huis moet worden afgehezen. Ja. En daar komen we ook voor. Misschien moet je de naam veranderen. Geen brandweer, maar ja. Nou, zijn en er, alles weer. <laughs> alles hulp of zo? Euh, zorgverlener? Hulpverlening in de breedst mogelijke van zin. Alles. Ja. Manusje van alles, ja. Uh, je woont in Zandvoort. Hoe lang woon je al in Zandvoort? Ik kom hier vanaf mijn derde jaar. En dat is een uh, heel verhaal. Maar ik ben hier... Uh, mijn oom en tante die kwamen hier wonen vlak na de oorlog. In november 1945. Op de Grote Krocht. Mijn uh, oom was uh, toen... Uh, ja, zeg maar... ...toezicht houden op de coöperaties. De coöperatie De co op van vroeger. Ja. Dat is nu de EDA. Uh -huh. de supermarkten. En die woonde toen uh, op groot kroog nummer 15. De koop zat beneden. De woning daarboven was ook van De co op Het hele pand was van De co op destijds. En um, mijn tante was de oudste zus van mijn moeder. En die hadden geen kinderen, mijn oom en tante. En die vonden het wel leuk als ik als neefje daar kwam logeren... Dus in het begin kwam ik daar nou, vanaf mijn derde zo'n beetje met mijn, oom, met mijn vader en moeder logeren bij mijn oom en tante, En voor lieverleven werd dat steeds meer en meer. Uh, op een gegeven blik begon ik hier ook echt mijn, mijn vakanties door te brengen, zeg maar. En ja, toen ik in jaren 10, 12 was, denk ik, toen, uh, toen ging ik elk weekend met de trein voor Rotterdam. Ik ben oorspronkelijk geboren en getogen in Rotterdam. Uh, Van Rotterdam naar Zandvoort, Heemstede Aardhout dan. Dan haalde mijn oma mij op voor de trein. En daar zette hij me zet zondagavond weer op de trein. En daar ging ik weer terug. Aha. En zo ben ik hier eigenlijk uh, terecht gekomen. En uh, ik ben, mijn eerste vakantiebaantje was bij de Hema. Van de familie van der Laan. Toen nog zijn uh, de vader van Theo van der Laan. Aha. Rijn. En uh, een geweldige tijd gehad. Daar leerde ik mijn, ook mijn toenmalige vriend in kennen. Karin, een echte Zandvoortse. De zus van Jaap, koper. Oké. Okay. Dus uh, ja, het is, het is leuk. Ik ken Jaap ook vrij, uh, vrij lang al. En um, even denken. Uh, Karen en ik hebben toen een relatie gehad. Die heeft bijna 25 jaar geduurd. En ja, op een gegeven moment had ik toch wel het idee van ja, ik wil hier toch wel naartoe. Daarbij kwam ook dat ik een uh, enorme autosportfanaat ben. Dus uh, ja, het Circuit was, uh, had wel een enorme grote aantrekkingskracht op mij. Dus uh, ik ben lid geworden van de Officials Club Automobielsport. In 1978, dat weet ik nog wel. Met mijn uh, toenmalige grote vriend Rob Petersen. En uh, we zijn toen, even kijken, echt daadwerkelijk official geworden in 1979. Uh, in en toen wist ik eigenlijk wel, ik wil hier wel gaan wonen. Ik, dat, dat leek me wel wat. Uh, dus ik werkte toen nog bij de Holland-Amerika-lijn in Rotterdam. En uh, Mijn oom, die, waar ik altijd in de weekenden en de vakanties dus kwam... die zei van, joh, ik heb nu een baan bij de gemeente. En die heb ik uitgeknipt voor je. Dus als je vrijdag komt, dan zal ik het even laten lezen. Nou, ik vond het, ik las die baan en ik dacht van, nou, dat is helemaal niks. Dat is, ambtenaar. Uh, ik vond het echt helemaal niks. En, maar ja, ik, ik wilde wel hier naartoe. Dus ja. ik dacht van, ja, weet je, ik ga het toch proberen. En uh, ik heb gesolliciteerd en ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Dat ging al vrij snel, op een vrijdagmiddag... En ik kom binnen bij de directeur uh, van publieke werken. En, uh, kom dan en ik kom naar binnen en die man zegt tegen mij... ik ken jou. En ik zeg ja, ik ken u ook. En dat was Han Wertheim. En uh, ik heb toen nog een tijd lang met zijn zoon gevoelbond... met Willem, Willem Wertheim. Dus we kenden elkaar een beetje. Ik kon wel eens, nou ja, goed. Dus uiteindelijk uh, uh, werd ik aan het eind van de middag werd ik gebeld. En dan mocht ik dus uh, bij de gemeente Zandvoort komen werken als uh, ja, financiële jongen... Op, uh, uh -huh. op de administratie. En dan ben ik begonnen in september 79. Nou ja, van lieverlee... Uh, klim, klim je dan zo naar boven. naar bovenop. En ik ben daar in... even denken hoor, tot en met 91... heb ik bij de gemeente gewerkt. Als, uh, bij de gemeente Zandvoort. Dan uh -huh. En uh, ja, dan wil je op een gegeven moment... ook wel ergens wonen in Zandvoort natuurlijk. Ik woonde toen bij mijn oom en tante in. Ik was ook officieel... Van Rotterdam naar Zandvoort verhuisd in 1979. <tiek> Toen heb ik uh, in 83 een appartement gekocht op het Stationsplein in La Mer. Daar woont nog steeds uh, mijn beste vriend Jaap, die woont daar nog steeds. En uh, ja, we hebben een geweldige tijd gehad in, uh, in het Zandvoortse leven. En uh, ja, zo ben ik uh, langzaam maar zeker, zeg maar, binnen Zandvoort uh, ingegroeid. Ja, Mooi moment van kan. muziek, denk ik. Huh? Ja. Ja. Ja. ja, dat noemen we dat kan je daarna nog weer ver doorgaan met je uitspattingen. Oh ja, moet je dat doen. Je uitspattingen, worden, ja. En nog iets over je muziekkeuze. Dus, uh, hier oh, komt ja. Tina Turner met uh, David Bowie en Tonight. Ja. Actually, this is a een that David Bowie en Iggy Pop wrote a while ago and En David en ik hebben het op zijn laatste David Bowie Tonight album We're We gaan dat samen doen, tonight. Ik wil iedereen, listen, ik wil to met with me. And we're gonna sing it together tonight. We waren nog even verder over jouw. Ja, 79. Leven hier dus, in, uh, dus, nog 79. vier minuten tot het nieuws. Ja. 79 verhuisd van Rotterdam naar Zandvoort, definitief hier gaan wonen. 83 een appartement gekocht op het Stationsplein, heel leuk. Veel uh, leuke dingen meegemaakt. Uitgangsleven van Zandvoort uh, trok enorm in die tijd. En ja. uh, ik op het circuit was ik uh, vanaf 79 uh, rescue marshal. Uh, dat is een uh, rescue marshal, een official die. Uh, en de renningsauto zit en uh, coureurs coureurs uh, hulp schiet bij, uh, bij grote ongevallen, crashes, etcetera. Mm -mm. We hadden ook uh, blus, blusmiddelen in de auto, dus uh, ja, we konden branden blussen en we konden, konden coureurs bevrijden. Dat is allemaal gekomen na het uh, grote ongeluk van Roger Williamson in 1973. Ja. Toen stelde de, de FIA, dat is de overkoepelende autosportorganisatie, van uh, er moet nu op het gebied van veiligheid wat gebeuren. Nou, onder andere was ik een van de leden van de rescuegroep van toen. En dat heb ik eigenlijk doorgezet tot en met 2018... met een onderbreking van een jaar of tien, zo ongeveer. Toen vond ik het even niet meer leuk. En uh, ja, een geweldige tijd gehad op het circuit. Ja. Zonder meer. En doe Veel je dat nog maar... steeds? Uh, nee, nee. Dat, nee? Begin, 2018. Ik ben begin 2018 ben ik daar mee gestopt. Ja, dus uh, kijk... Uh, het wordt natuurlijk best wel een heel erg commercieel gebeuren nu het circuit. En dat, dat is goed. Hè? Ik bedoel, we krijgen de Formule 1 terug. Mm -hmm. En uh, dat is mooi voor Zandvoort. En, uh, en zeker voor het circuit en uh, voor de autosport in Nederland. Maar het, het, is, het heeft wel een enorm erg commercieel tintje gekregen. Dus het gaat ja, zonder al, meer. Ja. Eigenlijk alleen maar om geld. En uh, natuurlijk is autosport uh, het feit dat je een Formule 1 binnen je landsgrenzen hebt in Nederland. Is natuurlijk fantastisch. Maar, ja, de officials. Ik ben zelf jarenlang heb ik in het bestuur gezeten van de officialsclub. Uh, ik werd daar wel een beetje bij vergeten, zeg maar. Oh, en Daar kon ja. ik niet zo goed aan wennen. Dus op een gegeven moment moet je dan stoppen en dan moet je je conclusies trekken. Ja, ja en ja. dan moet je het gewoon. Uh... Ja, het is nu van Bernie. Hè? En die krijgt alles voor elkaar. Nou ja, ik weet je, kijk, aan de ene kant uh, ik... is dat dan goed voor de autosport? En. Uh, uh, ik denk dat het als een ander was geweest dat we lang niet zo ver waren geweest. Nee. Dus dat is een grote verdienste van, uh, van deze man. Aan de andere kant het commerciële, het, alleen, het, ja, het gaat eigenlijk alleen maar over geld. Ja. En dat vind ik, uh, mij tot wat tegen de borst. De echte autosport zoals daar vroeger was, uh, low budget. En uh, dat vind je alleen nog bij, uh, bij de DNT. En uh, uh, dat is een aparte vereniging die dit soort races organiseert. Maar de rest is zo uh, commercieel geworden. Dat uh, is niet mijn ding. Dat trekt me niet zo. Nee, wat, wat, wat is het grootste verschil daarin? Uh, de... Nou, weet je, vroeger kon je, kon je veel meer. En was het allemaal wat makkelijker benaderbaar. Ik kan me nog goed herinneren dat we in de banden testen van de Formule 1. Dat was zo'n beetje 83, 84. Ja, dan, dan, dan kwam het hele, circuit, hele circus, de Formule 1 circus, kwam hier naartoe om banden te testen. En uh, ja, dan zat je gewoon met, met, met, met mensen zoals Nicky Lauda en Klee Rigazzoni ja. en, en al die grootheden, daar kon, uh, daar kon je gewoon een handtekening halen, daar kon je gewoon een praatje mee doen zoals wij dat nu doen. Ja. Nou, dat is tegenwoordig onbestaanbaar, dat je komt niet in de buurt van de max stappen. Maar en waarom is dat? Nou ja, dat, dat dus dat ik is... denk dat, dat ook. Heeft het met een overdreven veiligheid dan misschien nou, van. Dat denk ik niet, niet zozeer. Het is, meer, het is meer de commercie van ja, de, uh, Zo Max moet natuurlijk zijn tijd besteden aan van alles en nog wat. Ja, en als je dan ook nog eens een keertje uh, allemaal je, je fans uh, bij moet gaan betrekken, dan wordt het wel heel erg, ja, uh, ja. heel erg tijdrovend. En die man is natuurlijk met hele andere dingen bezig. En vro vroeger had je die gemoedelijke sfeer. En zeker met zo'n bandentest kon dat gewoon. Nou, praat hier gewoon met een Nicky Lauda of ja. een Jodie Schechter of wie dan ook. Of René Arnoux. Dat kon gewoon. En uh, ik heb daar foto's van. Die, uh, ja, ik ga je een dat beetje dat... afronden, want we gaan uh, snel door. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2.